Secretaris Wekers heeft geen middelen om dat af te dwingen, want daar gaan de pensioenfondsen over.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 altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Reintjes. Een heel goedenavond. Het uh, Nederlands elftal speelt vanavond uit tegen Estland. Het gaat om een kwalificatiewedstrijd voor het WK. En dat vonden wij nou eigenlijk wel een goede reden om eens even stil te staan bij dat land, Estland. Want wat weten we daar nou eigenlijk van? Nou, heel weinig bleek toen we daar eens eventjes wat veldwerk naar deden. En daarom hebben we iemand uitgenodigd die dat land wel goed kent. Erik Broers. Goedenavond. Erik Boers. Boers. Maar goed, ja, ik ben een beetje verknocht aan het land. Ja, u bent verloofd met een Estse... Dat klopt. Ja. En ja. u uh, gaat bijna elke maand daar naartoe uh, omdat u een stichting heeft, werk-incubator, uh, die zorgt voor, even simpel gezegd, business tussen Nederlandse en Estse bedrijven. Um, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, uh, dat horen we zo meer over. Maar eerst eens even dat land zelf. Hoe groot is het? Het is, uh, ik dacht iets groter dan Nederland. Mm -hmm. Het lijkt ook op Nederland. Het is vlak. Um, alleen wat wij hebben als ho de Hoge Veluwe, hebben ze daar 50% van het land is bos. Dus ze hebben daar eigenlijk, uh, in plaats van een hoeveelheid aan mensen, hebben ze ontzettend veel bos. Want hoeveel mensen wonen er? Uh, laatst geteld onder de 1,3 miljoen. En het neemt eerder af dan toe. Lekker rustig dus. Ja, je kan daar <lacht> nog eens een wandeling maken zonder uh, mensen tegen te komen. Ja, en welke taal wordt er gesproken? Um, meer, de meerderheid van uh, de mensen spreekt ests en dat is een taal wat lijkt op fins. Het heeft niet veel affiniteit met andere talen. Het is erg moeilijk. Er zitten wel wat uh, leenwoorden in die ze volgens mij uit de tijd uit de uit het, uh, 16e eeuw uh, toen beheerst Nederland ook de houthandel en er zijn wat woorden uh, in Estland uh, blijven hangen uit Nederland. Ja, zoals? Ik heb er een paar opgeschreven. Er zijn er veel meer, want ik heb dat ook nog eens een keer proberen te verzamelen. Wat zij daar hebben is bijvoorbeeld het woord klooster. Oh. Dat is hetzelfde. Ja. Um, kraan. Daar kwam ik ook achter, wat ik hoorde. Hé, hey, kraan. Ja, dat woord ken ik, ja. Ja, kroon, kaart. Um, dan heb je potten en pannen. Dat is allemaal. En dat is heel vreemd als je een taal totaal niet verstaat en je herkent ineens het ja. van woorden. Ja, natuurlijk. Heel ja. gek. Dat Hebben we, de Esten een, een stopwoordje? Zoals wij, ik ja. heb zoiets van, of... Um, Eola. Nou, heb... Eola. Eola. Eola. En dat klinkt Spaans, maar dat betekent uh, helemaal niet. Ze zijn vrij vaak, zeggen ze, e, En dat betekent nee. Ik zeg, wat is nou ja? Want dat wilde ik ook eens horen. Maar dat, dat zit in de cultuur dat ze eerder e of nee zeggen. Ja, ja. Dat is gewoon ja. Ja is ja ook. Dus, uh... En het woord zeg maar, wat hier eindeloos Oei. wordt... Ja, ze dat, dat ook? Wordt, Nee, dat wordt volgens mij niet zo vaak gebruikt. Wat ze wel vaak zeggen is: oort, oort, oort. Dat hoor ik, denk ik Dat betekent rustig. Rustig, doe maar ja. relaxed. Doe maar rustig aan, ja. En ja. het favoriete maaltje? Is dat iets typisch? Um, nou, wat ik heb gedaan daar, uh, in mijn vele uh, malen dat ik daar was, heb ik de Hollandse stoofschotel uh, geïntroduceerd. Ja. Maar dan op een bepaalde manier, en dat slaat daar goed aan, uh, wat zij zelf hebben. Dat is toch ook wel basisgerechten, uh, zoals aardappels, vlees, uh, simpele groenten. Uh, dat, dat is, ja, je beetje weer boers. Verrijk, eigenlijk een beetje mijn achternaam. Ja. ja, inderdaad. Maar ook in het Nederlands, hè, dus echt een uh, stevige pot. Ja. Het is nogal koud daar. Uh. Ja, precies. Het hoort bij de, uh, weer bij dat landschap. Het hoort weer bij het landschap, ja. Zijn er beroemde esten, die wij kennen allemaal... Maar zonder dat we weten dat het esten zijn? Nou, ja, dat is waar. Wij, uh, daar, wonen, daar, daar, daar leven, ik denk, door de cultuur... niet veel gekleurde mensen. Eén uh, iemand heeft in de haven van Rotterdam gewerkt. is een Antilliaanse Nederlander. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, maar die heeft het uh, Eurovisie, Eurovisie Songfestival ja. een keer gewonnen. Ja. Voor Estland. En is daarmee een beroemdheid in Estland geworden? Hij is een beroemdheid. Hij, is, hij treedt nog steeds op, heb ik begrepen. Ja. Uh, wel op feesten en partijen. Maar hij heeft daar nog steeds een bekendheid. Ja. Ja. En is er een Est-groot internationaal bedrijf? Uh, ja, ik denk dat iedereen uh, Skype kent. Skype is uh, tien jaar geleden ontstaan uh, in, uh, in Estland. En daar zijn ze erg trots op. Ja, logisch. Ja, het is ook een land, en dat verwacht je niet... Uh, volkomen digitaal, dus overal heb je wifi-punten. Um, de regering heeft volgens mij, en dat heb ik me goed laten informeren, een paperless office. En wat dat precies inhoudt, ja, daar moet ik wat, wat meer dieper in, op ingaan. Maar ze, ze vergaderen daar ook, uh, ik dacht, via internet ja, ja. op een bepaalde manier. Dus dat, ze lopen aardig voor op dat gebied. Nou wordt er vanavond gevoetbald. Hoe belangrijk is voetbal? De, de, de, de, de sport die volgens mij in 1991 heel populair is geworden is basketbal. Um, maar voetbal heeft toch altijd wel een, een affiniteit gehad. Zeker met de inbreng van Nederlandse kennis. Zij hadden volgens mij net na 1991 een, een systeem. En dat heb je in Engeland ook gehad. Dat je de bal naar voren trapt. En dat je dan met z'n allen naar voren rent. Dan, dan, moet je daar, dan zit je aan de kant van de, van, de, van de tegenstander. En dan moet je daaruit zien te vechten. Nederlanders, waaronder, ik dacht even kijken... want hij is nu een jeugdtrainer, Arno Pijpers. Die heeft er een soort systeem in gebracht... dat ze het netjes opbouwen en balbezit houden. Ja, ja. Dat is typisch de inbreng van onze systeem. Nederlanders. Ja, dat is systemen. Maar is voetbal de belangrijkste sport? Het is nu, uh, ik heb het gevraagd... ja, het, het, het weteivert met basketbal. En voor het eerst is het Kok uh, Stadion. Dat is een, uh, net zoals Heineken heb je de Alekok. Uh, mag ik dat zeggen trouwens? U heeft ja, het ja, al goed, gedaan. Het is, dus, <laughs> ja. Maar dat, zo heet dat stadion, dus ja. dat kan ik ook niet zo doen. Het is uitverkocht. Dus het is een, een, volle, een volle bak. Daar. Okay. Ja. Ja. Want niet een wintersport of zo? Wintersport is meer een levensstijl. Ik heb dat ook gevraagd. Ik zeg, Hoe moet je, dat, hoe moet je de verhouding zien tussen langloof, hè, cross-country? Dat is daar heel populair. Dat is echt een, ja. een volksport. Dus eigenlijk moet je dat vergelijken met schaatsen in Nederland. Uh, ja, dat is heel populair. Maar ja. voetbal in Nederland is ook populair. Ja. Maar je kan dat niet... Helemaal uh, vergeleken met elkaar. Die wedstrijd ja. straks. Nederland gaat spelen, dus tegen ja. Estland. Um, de volksliederen gaan we dan natuurlijk horen. En dan gaan we voor Estland dit horen. Kent u de tekst? De eerste twee zinnen, zo'n beetje. Het is uh, Estland, mijn, mijn land en mijn vreugde, of mijn trots. Het heeft eigenlijk meer chauvinisme dan het Nederlandse volkslied. waar we met de eerste zin op beginnen, ben ik van Duitse bloed. Want het is een nieuw lied, toch? Het is eigenlijk, nou, ja, wat is nieuw? Het is, dacht ik, in 1920 geschreven. Toen waren ze voor het eerst onafhankelijk. Uh, dat is, uh, vrij snel daarna is het land weer geoccupeerd door, uh, door Rusland. En in de Tweede Wereldoorlog uh, is het toen ontzet door de Duitsers... Mm -hmm en vrij snel daarna weer bezet door de Russen. Ja, want in de 1991 is het echt voor de tweede ja. keer... dus eigenlijk onafhankelijk geworden van de Russen. Van de Russen, ja. ja. Dus eigenlijk de Tweede Wereldoorlog heeft daar tot 1991 geduurd... in hun optiek. Ja, ja, ja. Want dat lied, dat stamt wel van voor die tijd. Ik dacht dat dit lied was van na 1991. Het leuke daarvan, of het, leuke, het interessante daarvan is... dat uh, tijdens de Russische bezetting dat lied niet gezongen mocht worden. En dat werd dan in besloten kring als een soort protest... Uh, werd dat gezongen. En daar is eigenlijk een bijzondere bijzonder on, on, on, onafhankelijkheid ontstaan van Estland. Die hebben uh, op een passieve manier eigenlijk de onafhankelijkheid afgedwongen door te zingen. Letterlijk? Letterlijk door te zingen. Ja, hoe ging dat dan? De zingende revolutie. Dat zijn uh, op bepaalde momenten het echte Estse volkslied zingen. Maar dan in zo'n uh, situatie dat uh, de Russen daar eigenlijk in een, in een, in een soort uh, impasse door kwamen. En ook niet met geweld konden optreden. Dat heeft ertoe geleid, ik weet niet of dat al interessant is, een, een zes kilometer lange menselijke ketting vanaf Tallinn naar Vilnius via Riga. Hand in hand, uh, de volksliederen zingen. En dat was een soort protest en een wil om onafhankelijk te worden. Uh, vanuit, van zeg maar, een Russische staat, wat het was, naar een eigen Estland. En ze waren eigenlijk heel uh, passief, zeg ik dat goed. Zonder geweld hebben ze dat afgedwongen. Ja. ja, en is het zo dat als je daar rondloopt dat je dat nog voelt? Dat die onderdrukking er zo lang is geweest? Er is een bepaalde trots en ook een bepaalde nou, nederigheid, een bescheidenheid. Want ze hebben altijd, dat zeggen ze ook: wij zijn een land van, van boeren, pezens. En we hebben eigenlijk geen uh, ambitie om uh, andere landen in te nemen. En voelt u dat als u daar bent? Ja, ik voel wel een soort rust, weinig agressie. Dat komt natuurlijk ook dat er weinig mensen er zijn. Dat scheelt ook. Mm -hmm. uh, maar, maar zingen, dat is daar, uh, dat is daar een, bijna een volkssport. Ja. Dit is Max tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, in Estland, daar hebben we het over. Uh, begint over na nou een minuut of twintig uh, de wedstrijd Estland tegen Nederland. En in dat stadion daar uh, zit Piet Boerenfijn. Uh, al twintig jaar woont hij in Estland. Goedenavond, hoe is het daar in het oh ja, stadion? Nou, het is fantastisch, Hele goede sfeer. Het, het stadion zit uh, propvol. Het is hier al donker, maar uh, de, de ene helft, één kant van het stadion zit helemaal vol met or oranje supporters. En uh, nou, het is een fantastische sfeer. Dus. En de andere kant zit hij vol met de kleuren van Estland? <laughs> ja, ja. Met, met blauw, wit en zwart. Ja. En is het zo dat zij net zo uh, uitgedost zijn als wij? Net zo hè, bijzondere uh, kleren aan of rare maskers of dingen op hun hoofd? Uh, nou, sommige die, die zijn heel, uh, heel erg extreem uitgedost. Maar het merendeel is, is een beetje wat terughoudender. Ja? De, de, het voetbal is hier vrij nieuw. Dus een uh, tradities als in Nederland hebben ze niet. Nee, nee. Nou. Want is het zo dat het heel erg leeft? Uh, gaan mensen in cafés kijken? Hoe moet ik me dat voorstellen in Estland? Nee, uh, ik, ik ben er niet met, helemaal met de spreker eens. Ik dat die Erik Boer heet. Maar in feite is, is hier uh, veel populairder. <laughs> Dan zitten ze dus heel Estland uh, voor de tv. En met voetballen zitten uh, al jonge mannen voor de tv. En uh, nou, het, het voetbal is ook wel populair. En het neemt heel snel toe in populariteit. Maar... Dus het is niet zo populair als het lang Nee. Nou, is ja. het zo dat het niet altijd best gaat met, uh, met uh, de Esten? Die staan ergens onderaan in de pool. Ja. Uh, hoe ja. belangrijk is het eigenlijk voor ze dat ze wel degelijk doorgaan? Ja, nou ja, het is, het is, uh, het is niet natuurlijk te trots. Ze, ze willen heel graag door. Maar ja, het is gewoon. Uh, de... Het spreekt met Nederland is niet zo'n sterk team. En er zijn natuurlijk veel minder voetballers ja. in Estland. Dus ze hebben veel minder aanwas van talenten. Ja. Goed, nou, we gaan het afwachten. We hebben in elk geval vorige keer gewonnen, Van de Eschter. Voor wie bent u eigenlijk? Uh, nou, ik ben altijd voor de, voor de zwakkere, oh. voor de underdog. Ja. Uh, dus ik ben toch voor Essen. Oké, okay. nou... we Een we... jaar geleden, toen, toen hebben ze tot zeven uh, minuten voor, voor het eind, hebben ze aan kop gestaan met 2 1 Dus ik hoop dat ze dat, hm. uh, dat, ze dat weer doen. <laughs> we zullen het zien. Om half negen gaat het daar beginnen. Veel plezier daar. Oké. Okay, weer goed. terug hier naar uh, Erik Boers, hier nog steeds uh, in de studio. Bent u wel eens bij zo'n wedstrijd geweest eigenlijk? Nee, niet in Estland. Nee. Dus niet met een uh, Est-partij uh, gekeken. Nee. We, we hebben komt. u uitgenodigd omdat er die wedstrijd is. En omdat we dachten met z'n allen, goh, wat weten we eigenlijk ongelooflijk ja. weinig van Estland. We willen onze kennis maar eens eventjes bijspijkeren. Ja. U komt daar heel vaak. U bent zelfs verloofd met een Estse vrouw. Ja. ja. Uh, is een Estse vrouw heel anders dan een Nederlandse vrouw, trouwens? Ja. Nou, ze is geen uh, stereotype Estse vrouw. Ik Want? weet niet. Uh, wat... Want wat is dat dan? Ja, de Oost-Europese Oost, Oost, uh, vrouw. Maar dat is totaal niet uh, in vraag bij mijn uh, verloofde. Mm. Ze, toen ik haar leerde kennen, was ze net uh, directrice van Stedroil af. Had ze net uh, de, een andere baan. Uh, ze, werkte, ze werkte toen bij de Zweedse bank, SCB, als uh, boardmember. En nu is zij, uh, dan moet ik het goed zeggen, CSO van. Uh, Ergo voor de Baltische Staten. Dus ze reist op door alle staten heen. Ja, dus heeft eigenlijk, want ze is nog niet zo heel oud, eigenlijk een hele carrière al. Ja, is ja. dat typisch iets voor deze nieuwe generatie Esther? Ja, dat valt mij op. Uh, zij was geloof ik 26 was zij directrice van uh, Statoil. Als je dat vergelijkt met Shell, nou dan kom je niet. Uh, dan moet je toch eerst wat opbouwen. Mm -hmm. Maar daar zit eigenlijk de, de crux, of het, het lastige stukje van Estland. Um, na 91 uh, was er eigenlijk een soort vacuüm, heb ik begrepen. En mijn verloofde had toen uh, net, dacht ik, haar uh, universitaire opleiding af. Bedrijfskunde, MBA. En uh, die, die groep mensen die kwamen meteen uh, in contact uh, met de buitenlandse bedrijven die ze gingen vestigen in Estland. Ja. Uh, de generatie ervoor, ja, die zijn opgeleid onder een communistisch bewind. En ja, dat zijn dan niet de mensen die je dan ondernemend wil hebben in bepaalde posities. Nee, die kunnen het ook niet of willen ze het niet? Nou, ik denk dat het heeft te maken met kunnen. Je bent opgegroeid in een, in een heel andere soort economie. Mm -hmm. En daar hebben, daar hebben zeg maar, de mensen zoals mijn verloofde van geprofiteerd. Die kwamen op het juiste moment binnen bij die buitenlandse investeerders... En je hebt dan toch mensen nodig uit Estland die je cultuur kennen. Nou, dan heb je te maken met, dat, met die ja. groep mensen. Want als u, he, uw bedrijf, u heeft dus een stichting. Uh, die probeert ervoor uh, te zorgen dat Nederlandse bedrijven zaken gaan doen met Estland. Ja. Um, wat leert u nou aan een manager uit Nederland die graag zaken wil doen met Estland? Wat, waar moet je op letten? Wat leert u? Ja, als... uh, ik, ik, ik vind internationaal zaken doen leuk. Dat doe ik mijn leven lang eigenlijk al. En ik verbaas me altijd uh, over de overeenkomsten en de verschillen. Dat zit altijd in een balans. Dus als je zaken doet in, in Frankrijk, heb je ook te maken met een cultuur. Maar er zitten ook uh, overeenkomsten. Ja. Dat zie ik heel erg in Estland. Met name Tallinn en Tartu. Dat zijn de grote steden. Die zijn toch redelijk uh, westers georiënteerd. Die hebben een, een, een drive om zaken te doen. Dat komt natuurlijk ook omdat uh, mensen van 30, 40... het uh, ook nog hebben gezien... Uh, Vanuit het Russische bewind. Dus er is een enorme wil om iets te doen. Ja, want en, u zegt: overal zijn uh, dingen vergelijkbaar met het Westen. En anders, wat is er dan nu anders in Estland? Anders is dat je, dat vind ik, ik heb dat ook uh, zelf meegemaakt, dat je toch te maken hebt met uh, uh, nog een gedeelte van de Esten die nog uh, werkzaam waren in de, in de tijd van uh, het Russisch bewind. En die hebben nu nog uh, goede functies. Ik heb zaken. Willen doen, en dat moet ik nog steeds doen met Enterprise Estonia. Dat is een, dat is een dochter van het uh, ministerie van Economische Zaken. Daar zitten hele jonge mensen die heel goed aansluiting vinden met de bedrijven in, uh, in Nederland, onder andere. Maar de beslisstructuur is nog een beetje ouderwets. Ja, ja, daar zitten de mensen boven die dan nog weer volgens die ja, oude stramine zitten. Ja, maar dan uh, duurt het erg lang. De dynamiek is dan een beetje weg. En dan word ik ongeduldig. En dan zitten ze met handen voeten gebonden aan die structuur nog. Ja, want wordt dat dan teruggekoppeld naar u of niet? Of is dat uw eigen interpretatie? Dan? Nou, ik, ik heb twee contactpersonen gehad... en die zijn alle twee vanuit Enterprise Estonia... een eigen bedrijf begonnen. En daar heb ik alle twee nog contact mee. Ja. Dus, uh, en, en ze nee, deden dat, het eigen bedrijf... omdat ze gek werden van die mensen die boven ze zaten? Ik... ik. Ik heb het niet zo op de man of gevraagd. Maar er zat wel een soort frustratie in. En dat is gezond. Ja. Want ondernemers moeten eigenwijs zijn. Want wat was dat dan? Wat was dan wat ze, waar ze tegenaan liepen? Wat is dat dan, dat oude communistische... Ja, dat kan ik. je, je moet daar eigenlijk in gestaan hebben. of uh, Ik kan er wel een beetje beschouwend iets van vertellen. Um, er is nog gewoon een, een gedeelte, ook zeker in Tallinn... Um, die, die nog... Uh, nog banden heeft met, uh, met, uh, met Rusland. Uh, ik krijg geen uitspraken, doen vaak later misschien last van krijgt. Maar ik, ik beschouw uh, zeg maar, de veiligheidspolitie in uh, Tallinn beschouw ik toch als een, als een opmerkelijk uh, iets. Die <lacht> hebben nog enorm een, een veel macht. De burgemeester van Tallinn heeft, een, uh, een, ik, wat ik begrepen heb, een spannende rol gespeeld in 1991. Die heeft contacten gelegd met Rusland om de zaak te, te ontzenuwen... Mm -hmm. Uh, maar dat zeker de jonge generatie, die kijkt daar redelijk cynisch tegenaan... tegen de, de bestaande, en dat heette vroeg geloof ik de nomenclatura... Uh, de bestaande beslissende macht. Dus het klinkt een beetje als een, als een schizofreen land bijna. Ja, ja. Uh, wat ik wel zie, en dat heeft te maken met leeftijd... dat de, die generatie langzaam op een gegeven moment ook gaat uh, renten... of nee, die niet, pensioneren, ja. sorry. En dan is er ruimte voor ik, die nieuwe generatie. Dat wel, en dat zijn erg, uh, erg moderne mensen... En wat voor bedrijven, Nederlandse bedrijven, willen zaken doen met Estland? Nou, dat, uh, dat is nogal wat. Uh, ik denk dat ook in Nederland, uh, misschien door de crisis, uh, toch meer wordt gekeken naar kansen. Nou, dit land heeft een aantal kansen. Het is sowieso een, een, een volwaardig Europees land. Hè. Het zit in het Schengen-verdrag. Mm -hmm. Je kan open zaken doen. Uh, het heeft de euro als eerste van de Baltische Staten. Het zit bij de NATO. Dus dit is, dit is echt een. Uh, nou ja, er zitten wat, wat landen tussen. Maar je kan er vrij makkelijk uh, komen. Je dus wat voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld, gaat u de komende tijd proberen om daar. Uh... Is een, uh, we hebben nu een, een handelslijn. Zijn we aan het opzetten. Met een, uh, een ondernemersstar in Estland. Helle. Uh, en die heeft uh, ook een kapitaal. Uh, en de, de, de, de, de vraag is. Uh, zij wil graag een franchise vanuit Nederland uh, in, in Tallinn neerzetten. En misschien later ook in Helsinki. Van dat voor een uh, product? Dat kan zijn, heeft ze mij verteld, uh, huishoudelijke attributen. Ik ben daar niet zo goed in, maar dat zijn, uh, wij hebben daar veel winkels uh, van. Uh, accessoires voor in de tuin en decoratiemateriaal. Uh, wij hebben ook zitten denken aan een vorm van... Uh, je, je hebt in Nederland Action, dat is ook een Nederlandse franchise... Dat zou er ook aan kunnen slaan. Ja. We zijn dat nu aan het onderzoeken. We hebben er een uh, MBA-studenten opgezet. Die dat gaat uitzoeken? Alleen, ja, die gaat dat uh, uitzoeken. Is het zo, want u bent ooit verliefd geworden op deze S... en daarom doet u zaken met Estland? Ja, ik kwam er eigenlijk voor een project, een LNG-project. Dat zou ontstaan in de haven van, uh, van Tallinn. Uh, ik heb toen gesproken met uh, mijn verloofde en ik hoorde niet goed wat ze zeiden... Ik keek naar de ogen en het was iets... Uh, het, het, was was liefde. Ja. het was liefde. Is er ook liefde met het land zelf? Ja, er is zeker wel uh, een, een, een vonk. Uh, nou, het lijkt veel op Nederland, maar het is veel rustiger. Het is relaxed. Hè? Dat heeft met de populatie te maken. Ja. En ja. Is het, raakt het u dat, dat, dat schietsovereine waar we het net over hadden... dat land zo in beweging? Is dat iets wat... Het intrigeert me wel. Het intrigeert u? Ik ben bij het KGB-museum geweest. Ik heb daar gehoord. De KGB is in één nacht is compleet uh, vertrokken uit, uh, uit Estland. En die zaten overal. Dus die lieten ook gewoon een vacuüm achter. Ja. En, uh, nou ja, niet helemaal, zo. want u zegt die binnenlandse dienst... die veiligheidsdienst is er toch nog een beetje. Nou, dat is ook wel weer het schietsoffreden, ja. ja. Ja, daar zijn we op banden nog. Interessant. Ja. Um, in dat stadion waar die wedstrijd zo gaat gespeeld worden... zit uh, Jack van Gelder, die straks samen met Bas Tichler uh, het commentaar verzorgt voor die wedstrijd. Jack, jij was er ook al eens, toch? Ik ben er ook al eens geweest in 2001... Toen Nederland ten oude nood hier met een overwinning wegkwam. Want vlak voor tijd was het nog twee in het voordeel van de Esten. En uiteindelijk wint Nederland met 4-2. Maar het is ja, weer een tijdje geleden waarbij, ik hoorde net over de KGB. Ik ben vandaag in het hotel geweest waar de KGB op de 23 e etage onder meer een afluisterhok had. Het hotel heeft 22 verdiepingen wat lift betreft. En daar zat dus een geheime afdeling boven. Dat was interessant om te zien. En het deed me weer een beetje terugdenken aan de verschrikkelijke dingen die ik altijd in Oost-Europa meemaakte... waar je geen telefoonverbinding kon krijgen dus voordat er een Nederlandse tolk was en dat soort zaken. Dat is gelukkig verdwenen, maar zoals terecht werd gesteld is het hier toch nog wel steeds anders dan wij gewend zijn. Want er kwam hier een mevrouw met Nederlandse sponsors aan en die had een medicijn dat in Nederland gewoon heel normaal is. Maar die werd uit de rij gehaald. Die is uiteindelijk op het politiebureau terechtgekomen. Er is een ambassadeur bij moeten komen om de vrouw gewoon vrij te krijgen. Dat, dat gebeurt hier toch nog wel. Dat was best een vreemde ervaring. Ja. En de wedstrijd zelf gewoon weer winnen toch waarschijnlijk? Daar gaan we vanuit. Terwijl de ploegen nu het veld opkomen. Nederland geheel in het oranje zal spelen tegen Estland dat in een blauw shirt, zwarte broek en witte kousen zal spelen. Daar gaan we vanuit. Dat Nederland uh, nu en uh, dinsdag zal gaan winnen en zich dan als eerste Europese land gaat plaatsen voor uh, het WK volgend jaar in Brazilië. Maar je, je weet het nooit, nee. het, is, uh, het is een stug ploeg. Maar we verwachten dat uh, Nederland hier gewoon met een overwinning uh, het veld gaat verlaten. Goed, nou we gaan het allemaal horen straks uh, na half negen. Um, ik wil eerst u bedanken voor uw komst. Erik Boers, uh, zakenman en dus ook. Bent u bezig met die business tussen Estland uh, en, uh, en Nederland? Succes daarbij. Graag gedaan. En, uh, en, uh, nou, en we gaan kijken natuurlijk naar die wedstrijd. Ja. Het was hem, uh, de uitzending van Twee Dingen. Van Max, informatie en de uitzending terugluisteren. Het kan op onze site, Twee Dingen. En uh, helder nu inmiddels, NOS neemt het zo van ons over met Langs de Lijn... want die wedstrijd die week qua kwalificatiewedstrijd tegen Estland in Estland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Nanette Wijl. Dit is Radio 1. De politie heeft in Nijmegen en Doornenburg... twee grote partijen van een grondstof voor de partiedruk GHB in beslag genomen. Drie mannen zijn aangehouden. GHB is sinds vorig jaar een hard druk... waardoor ook de verkoop van grondstof strafbaar kan zijn...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 En president Obama houdt dinsdag een toespraak... waarin hij de steun van de Amerikanen en het congres vraagt... voor een militaire actie tegen Syrië. Hij kondigde dat aan na de G20-top in Sint-Petersburg. Volgens Obama waren de meeste landen daar het met hem eens... dat het Syrische regime op 21 augustus gifgas heeft gebruikt... maar verschillen de meningen over de noodzaak van een militaire actie. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. Langs de lijn met Ronald Boot. Maar het is voornamelijk vanavond. Langs de lijn met Bas Tiggeler en Jack van Gelder. Want zij doen verslag bij Estland. Nederland, een wedstrijd die op het punt van beginnen staat in Estland. Bas, Jack, kom er maar in. Op dit moment een liedje dat u onder meer kent van YouTube. ongeveer 850 supporters meegeruisd vanuit Nederland. En nu het Finse volkslied. Finse? F S volkslied. Ik laat verrassen. <laughs> Dank ja. Bas. Tot een leuke avond. Ja. Ze zijn het ook kwijt en ze weten het niet meer nu. Ah, verkeerde DVD. Nee, hij zei echt Finse. Manu aan het zoeken. Ja, op YouTube dus. Want ja. deze kent u ook van YouTube. Ja. Ze zijn het nu inderdaad kwijt. Je hebt geen idee wat je allemaal aangeeft. Nee. Ik zie nu ook een bordje met Oost-West thuis-Est. Probeer niet alle grapjes in de eerste vijf minuten nee. te maken. Hè? Dan hebben we straks niks meer. Maar het volksliet is inderdaad kwijt hoor nu. Ja. Dus van Estland en Finland dat, Volgens mij hebben we al 2 of 3 gehoord. Jack. Ja, het ging maar door. Het ging maar door. Maar een land dat uh, heel lang onderdrukt is geweest door Russen en natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog door de, door de Duitsers. Een land dat uh, vrijheid kent en weet uh, hoe je daarmee om moet gaan. Tallinn, een hele mooie stad. Waar uh, een uh, hele gezellige, gemoedelijke sfeer heerst. En nu ook in het stadion, uh, waar uh, inmiddels uh, een uh, wat volwassene stadion is neergezet. Uh, daar waar het in vergelijking met 2001 uh, er veel beter uitziet. Een goede gasmaat. Kijken uh, hoe uh, de ploegen hier uh, vanavond tegen elkaar zullen gaan optreden. Waarbij we niet moeten vergeten dat de thuiswedstrijd tegen Estland uh, Een 3-0 overwinning. Niet zo gemakkelijk ging. Want het is lang 1-0 gebleven. Tot het uiteindelijk 3-0 werd. Ja en, en bovendien stond het met, uh, met rust nog 0-0 in Nederland. En Van Gaal heeft er ook wel op gehamerd. En heeft een aantal keer eigenlijk gezegd. Dat uh, Waar in Nederland eigenlijk iedereen denkt Estland, dan lopen wel even voorbij. Uh, dat hij dat niet vindt, want hij heeft gezegd Estland en Turkije, dat waren wat mij betreft de twee lastigste wedstrijden. En uh, ja, hij weet natuurlijk ook hoe hij hier 12 jaar geleden ontsnapt is. Dat was een andere tijd, met een ander elftal bij de tegenstander en bij Oranje natuurlijk ook. Toen het uh, een paar minuten voor tijd nog 2-1 voor Estland was. Een gelijkmaker volgde en in de extra tijd Kluivert en Van Nistelrooy 2-3 en 2-4 op de borden brachten. Dus je bent gewaarschuwd. Estland is geen hoogvlieger onder normale omstandigheden. Is in deze pool op zes punten gekomen. Enkele en alleen omdat twee keer van Andorra werd gewonnen. 2-0 hier en 1-0 in de uitwedstrijd. En alle andere duels gingen verloren. Dat zou dan normaal gesproken al voldoende vertrouwen moeten geven aan de heren van Van Gaal. Om dan hier met een goed resultaat te komen. Even snel de opstelling langs fietsen nog. Doelman vorm. Achterhoede Jan Maat de Vrij. En dan staat er op ons formuliertje Rolando Maximiliano. Maar we hebben ontcijferd dat dat Bruno Martens Indi moet zijn. En Jeterom Willems. Op het middenveld zien wij Stefanus Schaars. Die daar geassisteerd wordt door de heren Strootman en dus Snijder. En voorin Lens van Persie en Robben. Rechts op het middenveld, dus Schaars. Zoals het er naar uitziet. Linksbener. Alhoewel nu Strootman daar gaat staan. zal je altijd zien. In ieder geval een linksbener op de rechtshalfpositie. En dus uh, Wessie Sneijder, nou, u kent het verhaal allemaal wel. Uh, hij was nog niet fit genoeg. Hij moest eigenlijk nog bij Galatasaray ritme opdoen. En vervolgens uh, kwamen er wat blessures bij Naldem en Van der Vaart. En toen kwamen Snijder, en Maher erbij. En uh, nu mag ook Snijder gewoon in de basis starten. Snijder die op de trainingen een uh, buitengewoon gretige indruk maakte. En wat ook opvallend is dat het Nederlands elftal zoals het nu staat opgesteld... met Robben aan de rechterkant en Lens aan de linkerkant... een beetje afwijkt van het idee zoals Van Gaal het eerder heeft gezegd. Hij wilde een linksbener aan de linkerkant en een rechtsbener aan de rechterkant. Kortom, die zegt dat je consequent moet zijn. Bal is in het spel. De bal gaat terug naar Vorm. Daar wijst De Vrij dat Vorm die bal maar gewoon moet oppikken. De Esten hebben wel besloten nu met vier, vijf mensen op de helft van Oranje te blijven staan. Een van de spitsen. Anier staat zelfs nu op de rand van het strafhofgebied. waar Martens Indy de bal krijgt en dus maar weer terug speelt naar de keeper. Want dat is uh, geen risico nemen. Strootman wordt ingespeeld op het middenveld... maar krijgt ogenblikkelijk funk in zijn nek. En uh, daarmee gaat de bal opnieuw terug naar de doelman. Zo heeft Vorm de meeste balcontacten gehad van het Nederlands elftal in de eerste minuut van deze wedstrijd. En uh, gaat hij naar de vrij, weer opgejaagd, weer terug naar de keeper. Nu dus schuift Estland met 5, 6 mensen zelfs door op de helft van het Nederlands elftal en moet Martens Indy, die de bal opnieuw gekregen heeft, aan de linkerkant... maar kijken of hij een uitweg vindt. Man uh, aangespeeld Schaar slaat eigenlijk de bal een beetje op de voet afgeleid. Komt terug bij Robino Martens Indy. Halverwege de Nederlandse helft. Bal naar uh, Strootman. Mannetje in de rug moet oppassen. bal lijkt te kort. Is ook bijna te kort. Maar de vrij doet dat heel goed voordat uh, Limperen erbij kan komen. In Nederland dan op de helft van uh, Estland. Maar uh, Sneijder kan er niet bij komen. Dan is Limperen en dan aan de linkerkant van het veld is het de Anier hier met Bruno Martens-Indy. 10 meter van de achterlijn af. Veld is niet de maximale afmeting. Een kleiner veld dan het Nederlands Elftal in de grote wedstrijd in ieder geval gewend is. Met een ingreep van Jan Maat, Die ook nog een keer klaarblijkelijk de bal via de voet van Limperen over de zijlijn speelt. waardoor Nederland het balbezit krijgt halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Robben gooit in. Jan Maat stond erbij. Bal bezit voor de vrij. De vrij naar Martens-Indy. Martens-Indy kan ruimer openen. Richting retro Willems doet hij niet. hele goede bal zeg. Richting Schaars.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 Van Gaal staat te mopperen dat hij de doelpunt niet heeft gezien omdat de vierde man er steeds voor staat. En die wordt nu uh, verzocht of hij uh, alsjeblieft weg kan gaan. Maar wij kunnen in ieder geval uh, de technische staf van de Nederlandse zelf zeggen dat Robben heeft gescoord. Het is 1-0 en we spelen een minuut of twee? Ja. Twee minuten. Goeie geduldige goal omdat uh, Robben die de bal de straf de rechterkant krijgt. Nou ja, dat is dan weer het voordeel als je naar binnen loopt. Het merkwaardige vind ik dat zijn tegenstander Kroeglof... De indruk wekt dat hij geen idee heeft dat Robert dat wel eens vaker heeft gedaan, want hij laat hem de kans om op die manier er binnen te komen. Ik dacht beetje... dat hij is die lens bleek geworden. <laughs> ja. Maar Dat moet het zijn, want anders zie je dit aankomen. Want als Robber nou iets heeft gedaan in de afgelopen jaren is het dat. Maar hij had geen idee en geduldig wachtte Robert totdat de kans daar kwam om te schieten. En uh, zo staat het dan nou zelf al, al heel vroeg in de duel in Estland, in Tallinn. Op een uh, geruststellende 1-0 voorsprong. Het eerste serieuze schot op doel. Sowieso het eerste schot op doel is dus meteen raak. En uh, Robben scoort. Dat is voor de heer Robben zijn 19e goal in uh, het Nederlands elftal. De Esten hebben afgetrapt. De bal ligt weer aan de andere kant. Maar een combinatie met Oyama en Liempere loopt uh, Spaak. En dat levert dan, omdat er denk ik in buitenspel staat het Nederlands elftal een vrije schop op. Maar je kan inderdaad prima beginnen. Ik vond wel dat de aanval eigenlijk in alles wel klopte. Er zat snelheid in, er zat vaart in. Het was één keer raken. Uh, de, en het passing, was de passing de van Bruno Martens die op, op schaars, dat gooide hem me er meteen open. Dat was een schitterende bal. Ja, snelheid. Ik verheug me trouwens nu, daar verheugen we ons eigenlijk al de hele dag op. Uh, op het moment dat Snijder straks voor het eerst een bal gaat afpakken van de tegenstander. En dan ga ik kijken of Van Gaal inderdaad juichend zijn duckout uitstormt zoals hij heeft beloofd. Bijna had hij hem, overigens, Snyder. Snyder zat er uh, dichtbij, het balbezit voor het Nederlands De Overtreding dan begaan door Strootman, uh, het troogt van de middencirkel. En de man die een klein duurtje in de rug kreeg heet Funk. Funk die, uh, kan nu uh, de vrije trap overlaten en uh, doet dat uh, heel rustig uh, aan uh, zijn centrale verdediger. En dat is uh, Piroya. Piroya uh, speelt bij Chengdu Blades in China. Zo, uh, als er veel spelers uh, in uh, wat uh, merkwaardige ploegen spelen die we niet uh, iedere dag tegenkomen. Zullen we straks een paar van benoemen? In ieder geval is Janmaat degene die de bal weer tegen de voeten speelt van de tegenstander. In dit geval van Vasiljev. Die speelt bij Ankar in Rusland. En zo heeft Nederland het bal bezit. Schaars speelt de bal even terug, terug richting vorm. Vorm tikt hem naar Martins Indy. En Martins Indy, terwijl Schaars zich goed aanbiedt, krijgt de bal wederom aangespeeld. Die uh, Piroya die je net noemt, die heeft natuurlijk nog op blauwe maandag bij Vitesse gespeeld. Ja. Of ja, blauwe maandag heeft er over twee, drie jaar onder contract gestaan. Maar is nooit verder gekomen dan twee duels. En nu dus inderdaad in China wel een van de meest ervaren spelers in dit elftal. 111 Interlands, nu de man aan de bal. En uh, dan maar eens kijken of Estland iets kan opzetten aan de rechterkant van het veld. Waar gefloten wordt na een overtreding van Oranje trots van de middenlijn. Dat moet dan Willem zijn geweest die uh, zijn tegenstander uh, van de bal zet op een manier die niet mocht. En dat levert dan Estland een vrije schop op. Nou trekt het hele Nederlands elftal zich terug op de eigen helft. Dat mag, hoewel Van Persie loopt nu ook helemaal mee. Omdat men dus blijkbaar een, een uh, kopper extra nodig heeft achterin. Er komt vanaf bijna de middenlijn nu. Een vrije schop richting het strafgebied van Oranje. Nou hebben ze wel lengte. En dus is Van Persie mee terug. En kijken we of Nederland dit ongeschonden doorkomt. De bal wordt doorgekocht. Komt aan de andere kant van het veld uit. Dat is de linker. Daar krijgt of de bal alsnog voor. Dan moet vorm ingrijpen. Die ziet de bal in het zijnet verdwijnen. En mag dan verder met het nemen van een doeltrap. Doeltrap die genomen gaat worden. Daar waar de Oranje supporters in grote getalen achter dat doel zitten. En een bal die gespeeld is richting Strootman. Strootman naar de rechterkant van het veld. Naar de Vrij. De Vrij terwijl er heel veel ruimte is om uh, elkaar te vinden. Daar is ook gisteren uitgebreid op getraind. En dan kan je zien uh, hoe ongelooflijk veel uh, kwaliteit er in dit elftal zit. En hoeveel uh, kwaliteit er zit met name met de rondspelen. Dat blijkt ook nu. Schaars. Schaars naar Jamma. Jamaat Robben. Robben biedt zich een beetje aan. Speelt de bal richting Snijder. Snijder Robben. Robbe, terwijl hij aan de linkerkant kan openen, gaat hem denk ik weer naar Snijder geven. Of gaat hij zelf voor de actie? Nee, jammaat, jammaat Robbe. Dat gebeurt allemaal vlak voor ons, dat is de hoogte van de middellijn. Mooie opening van Snijder. Kan Willems erbij komen? Ja. Met een atletische beweging houdt hij hem zelfs goed, heel goed onder controle. En Willems uh, speelt dan de bal richting Strootman. Strootman, tussen de linies door. Met uh, Snijder, Snijder. Hard op het lichaam gespeeld, de hart van Lent. Overname bijna van Esland. Dan weer uh, Snijder, die bijna de bal had afgepakt. En je zag al de starthouding van Van Gaal. Maar in ieder geval uh, is het balbezit voor uh, Oranje dat uh, heel snel combineert... en ook heel snel geprobeerd van kant te wisselen... waardoor er 1 tegen 1 situaties moeten ontstaan. Merkwaardig is dat hier op de perstribune op het moment dat Snyder dreigt de bal af te pakken... En ineens uh, 25 kopjes naar links zwenken <laughs> om te kijken of we gaan als het er koud uitspringt. Voorlopig nog niet, 6,5 minuten op de klok. Estland 0, Nederland 1 door die snelle goal van Arjen Robben. Die goed van rechts, dus, waar hij dus vanavond uh, optreedt. Naar binnen trok en de bal uh, in de verre hoek schoot... Niet helemaal onhoudbaar voor de keeper had ik overigens de indruk maar vooruit. De vrij open tenmiddels naar de linkerkant van het veld. Waar Willems ter hoogte van de middellijn de bal niet zozeer aanneemt. Maar eigenlijk in één keer terug laat vallen voor Martis Indy. Martens Indi die, die, uh, kijkt en wacht even. Een surplus maakt met de bal aan de voet. Dan de bal breed geeft op de vrij. Die wordt nu onder druk gezet. Draait er handig van weg. Geeft de bal mee aan Van Persie. Van Persie naar Robben. Jan Maat komt nu ook mee. Robben draait en dreigt weer. Gaat weer naar binnen. Ze weten het echt niet best dat hij dat doet. Dan wordt het balletje binnen door naar Van Persie. Die op 20 meter van het doel staat. De bal weer terug legt voor Robben. Nou schiet het nog maar eens in. En laat het voor Sneijder. Komt het 2-0? Nee, want de keeper redt. Omdat Sneijder er ook van de penalty stip de bal krijgt. Na nou, een snelle, goede combinatie. Maar nog net het handje van Parejko, de Estse doelman voorkomt dat die bal tegen de touwen gaat. Dat had maar zo 2-0 kunnen zijn al. Sprankelend begin van het Nederlands elftal. Met heel veel goede combinaties. Met heel veel gevoel in iedere beweging die erin zit. En nu ook de corner van Robben. Bij de eerste paal draait in. Weggewerkt in de defensie. Maar Nederland kan weer overnemen. De kopbal van Piroja komt uiteindelijk terecht. Via Jan Maat weer bij Robben. Robben kan er dan niet langskomen. Maar houdt er wel een inworp aan over. En Jan Maat denkt ik neem hem gewoon helemaal verder terug. Want dat mag. En is het balbezit voor... Willems die even wegleed en het bal bezit dan voor Strootman. Strootman het hoogte van de middellijn. Aan de linkerkant is het uh, Lens. Lens met één uh, mannetje bij zich. Speelt de bal even terug. Uh, in de rug van Strootman uh, wordt er wat uh, druk uitgeoefend. Maar via voeten dan van... Uh, uh, even kijken wie dat was. Dat was de nummer 14. Uh, Vasiljev gaat de bal over de zijlijn. En Nederland kan halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld de inworp nemen. Strootman zegt... Uh, die kom een beetje dichter bij de bal. Want Nederland had even moeite om iemand te vinden met uh, die inworp. Uiteindelijk is het Willems die de bal even terug naar vorm. En dus komt er weer ruimte om uh, op te bouwen van achteruit. De vorm die, uh, ik sprak hem eerder deze week, eigenlijk wel tevreden is met het rollatiesysteem van de keepers. Omdat hij zei, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik tweede of derde keeper was. Dan kom je nooit ergens. En nu heb je het gevoel dat je zomaar straks op een WK kan spelen. Omdat eigenlijk iedereen zijn kansen wel krijgt. Dus die was er eigenlijk best wel tevreden over uiteindelijk. En dus vanavond nu, voor hem dan wel weer de derde wedstrijd op een rij dat hij er staat. Dus wellicht krijgt hij straks toch wel echt het gevoel dat hij ook weer, hoe los het dan misschien ook allemaal mag zijn, wel een beetje de eerste keeper aan het worden is. Dat zou maar zo kunnen, hoewel er zijn kamers op de kust natuurlijk als krul straks weer beschikbaar is in Stekelenburg. Snijder aan de bal. Snijder kaatst en geeft de bal aan Lens, Lens blijft sterk op de been. Een powerhouse is dat. Ongelooflijke krachtige jongen. Die nu de bal naar de rechterkant ziet verdwijnen. Maar Rob een simpele combinatie met Van Persie in huis heeft. 20 meter van het doel wil hij schieten. Nee, hij wil Snijder bereiken die heel diep weer staat. Als een soort spits opduikt. De Esten zitten er even tussen, maar Bruno Martens in die voorkomt dat dat een aanval wordt. En zo heeft Oranje de bal alweer. Nederland speelt echt heel goed in deze fase. Waarin uh, je eigenlijk uh, het idee hebt dat je weer naar de training van gisteren zit te kijken. Waar, uh het zeg maar, tweede garnituur tegen de A-ploeg ook uh, weggetikt werd zo nu en dan. En ook nu is dat weer het geval, want uh, Nederland vindt elkaar goed... durft ook over de middenas van het veld zo nu en dan uh, iemand te zoeken... in hetzelfde kleur shirt, en dat is natuurlijk uitermate verrassend. Nu een goede opening van Martins Indy uh, richting Strootman. Strootman van Persie, van Persie Janmaat. Janmaat uh, door naar uh, Robben, Robben tussen twee man in. Vindt uh, ja, uitstekend schaars. Schaars uh, van Persie. Het is ongelooflijk leuk om te zien op, op dit moment. Met nu uh, Jan Maat. Jan Maat richting uh, Van Persie. Bij het 16 meter gebied. Van Persie voor de 2-0. Net een redding van Parijko. Maar het Nederlands Elftal speelt sprankelend voetbal in die openingsfase. Ja, deze aanval is er eentje om in te lijsten. Dit is er eentje om uh, nog vier keer terug te kijken. En dan komt YouTube weer. Formidabel, want alles op snelheid. Alles één keer raken. Telkens een vrije man. Alle keuzes zijn goed en het is een wonder dat hij niet, nou ja een wonder. Het had wel zo 2-0 kunnen zijn als Van Persie die met rechts moest schieten uiteindelijk oh. de bal iets beter zou hebben geraakt. En de O op de achtergrond is na een wat vervelende trap van vorm. Die eigenlijk net niet goed aankwam bij Schaars, maar het loopt goed af. De volgende aanval van Oranje alweer in de maak. Snijder, een paar pasjes aan de linkerkant. Lens, een overstapje. Lens, een voorzet in de handen van de keeper. Die er nog wat moeite mee heeft ook van Rijf om die bal goed onder controle te krijgen. Het is 0-1, we spelen eigenlijk pas net in deze wedstrijd. Het had echt gewoon 0-2 of 0-3 al kunnen zijn. Barajko, 36 jaar, die eigenlijk verbaasd was dat hij nog een club kreeg... waar hij nog meer ging verdienen dan hij nu verdiende, zei hij. Bij Volga in, in Rusland. Maar hij uh, heeft nu volgens mij uh, de surplus gekozen. Want hij weet absoluut niet aan wie hij de bal kwijt. Moet staat nog steeds met de bal aan de voet bij het doelgebied. Zegt nu tegen zijn uh, medespelers, ga maar naar voren. Ik ros hem wel naar voren. En als dat de opbouw is, dan zal Nederland er niet al te veel moeite mee hebben. Het is inderdaad een uh, verre knal die helemaal aan de andere kant terecht komt bij vorm. Hij kan ook gewoon een briefje geven van mag ik straks jouw shirt hebben? Want dit soort ballen hebben niet zoveel zin. Balbezit nu uh, voor Strootman. Strootman even terug naar vorm. Vorm, vorm geeft hem naar uh, Willems. Willem's Nee, naar Bruno Martens Indi Want Willems staat verder. Die staat al helemaal bij de middenlijn. Goede opening van Bruno Martens Indy richting De Vrij. En De Vrij die neemt de bal uh, onder het lichaam mee. En uh, speelt hem nu even terug richting vorm. Wat mij zo opvalt is dat Martins Indy met name in het Nederlands elftal... zo anders toont dan bij Feyenoord. Zoveel meer zelfvertrouwen lijkt te hebben. Nu krijgt hij een vrije trap mee. Maar hij, hij, hij is sterk in de passing En dat mis ik soms bij Feyenoord, wat ik hier wel zie. Ja, ben wel met eens. Uh, nu krijgt hij inderdaad een tikkie. Dat krijgt hij van uh, Annie Jair, die met hem was meegelopen. Dat tikkie is nog flink, eerlijk gezegd. En uh, hij stort ter aarde, maar staat weer op en krijgt een vrije schop. Neel uh, zelfs al in Tallinn, al heel snel door het doelpunt van Robben. Op een 1-0 voorsprong. En we gaan even kijken wat er eigenlijk op de andere velden gebeurt. En die houdt Ja, Roemenië, Hongarije. Andere wedstrijd in uh, deze pool. 1-0 voor Roemenië. Turkije, Andorra, 2-0 uh, zelfs al. Dus uh, dat gaat goed voor de Turken. Uh, opvallend, Tsjechië, Armenië afgelopen. 1-2, Armenië gewonnen dus van Tsjechië. En over opvallend gesproken, Macedonië speelt tegen Wales. En Bale zit op de bank. Ik denk dat de trainer het gezet. Ik, uh, ik heb een betere middenvelder, die zet ik erin. Uh, Bale zit op de bank. Macedonië leidt met 2-1 tegen Wales. En voor de rest, uh, Rusland, Luxemburg, 4-1 afgelopen. Uh, dat was niet zo... Uh... Niet zo bijzonder, maar verder weinig nog te melden. Oeh. Ja, hier is het uh, Jan Maat, die uh, <laughs> door blijft gaan met een aanval die hij uiteindelijk zelf probeert af te ronden. Maar hij komt een beetje in een verkeerde hoek wat betreft het doel. Dus hij schiet die bal uh, naar de cornervlag daar waar hij had gehoopt de bovenhoek te treffen. Maar het Nederlands elftal uh, dicteert en speelt uh, niet alleen uh, veel beter dan de tegenstander, maar speelt uh, echt heel erg leuk voetbal. En dan is het altijd de vraag, hoe lang uh, kan je dat volhouden? Hoe lang wil je dat volhouden? Ik heb het idee dat uh, in deze groep een enorm spirit zit. En dat uh, Van Gaal heel langzaam uh, begint met deze ploeg het spel te bereiken. Wat hij heel graag wil. De korte combinaties, het, het vinden van elkaar. Uh, durven de bal aan elkaar in de voeten aan te spelen. En het uh, speculeert natuurlijk ook op de extra kwaliteit. Met uh, mensen als Van Persie, uh, Sneijder en Robben. De doelman. En weer alle tijd voor het nemen van de doeltrap Sergei Parejko. En uh, als het even mee zit, dan uh, gaat die bal nu komen op de helft van Dendel elftal. Maar dan moet het echt mee zitten, want hij knalt hem nu over de zijlijn. Het is uh, niet echt een keeper waarvan je zegt, het voetenwerk is helemaal in orde. Balbezit voor Janmaat, teruggegooid naar de Vrij. De Vrij die uh, de bal breed meegeeft aan Martins Indy. Het valt inderdaad op dat bij iedereen, bij Oranje, dat is ook precies wat Van Gaal wil, de bal altijd naar voren speelt. Hij heeft dat uh, toen Verhaag debuteerde tegen Portugal en tegen Cristiano Ronaldo ging spelen. Terwijl Robin nu weer schitterende pal aanneemt die onderweg is. Van de rechter naar de linkerkant en er een vlotte combinatie ontstaat waarin Robben zou kunnen schieten. De bal meegeeft aan de buitenkant naar Lens Die draait nu vanaf links naar binnen. Of geeft een voorzet. Die bal wordt weggekopt. En wordt dan helemaal uitverdedigd. Normaal gesproken is hij dan voor Anier Die komt nu even bij de bal, maar hij laat zich daar. En als hij het niet even zijn ploeggenoten vrij zelf weer van aflopen. Gaat de bal toch over de zijlijn en mag Estland gooien. Maar Verhaag dus, die debuteerde tegen Portugal en tegen Cristiano Ronaldo. Vergaal zei, het kan me niet schelen wat je doet. De eerste bal die je speelt, speel je naar voren. En al raak je hem kwijt en dan maken ze een goal, het maakt me niks uit. Maar jij speelt die eerste bal naar voren, wat dat willen we? Ja, want dat is eigenlijk opmerkelijk. Dat is hetzelfde wat Kruijf altijd zei als spelers uh, een debuut maakten. Je eerste actie is reden om een tegenstander te passeren. Wat dat betreft lopen die, die, die trainers, uh, Vergaal en Kruijff helemaal niet zo ver uiteen. Alleen de karakters botsen. Balbezit nu voor... Uh... De, ja, voor de Esther wilde ik zeggen. Maar Anier die kopt de bal alweer over de zijlijn. Nederland neemt alweer over. Een hoog tempo speelt Nederland in die openingsfase. Die inmiddels een kwartier oud is. 1-0 voorsprong door het doelpunt van Robben in de tweede minuut. Jan Maat gooit de bal richting van Persie. Daar uh, van houdt hem vast. Scheidsrechter treedt daar niet tegenop. Uh, maar de bal wordt ook bijna over de zijlijn getrapt. Waar het niet dat Robben de bal bijna binnenhoudt. Uh, een soort... Uh, Botsautootjes, voetbal nu met Stootman. Die het overneemt. Die de bal speelt richting Lens. Lens richting het 16 meter. Maar die kan de bal uiteindelijk niet voorgeven. Ook niet schieten. Het zit er net tussenin. De bal gaat over de achterlijn. En zo kan er een doeltrap plaatsvinden voor Pareiko. Maar het, is, het beweegt. Het is dynamisch. Het is leuk om te zien. En uh, wat dat betreft uh, hebben we wel eens wedstrijden waarvan we zoiets hebben van jeetje mina, zitten we zitten maar naar te kijken. Maar voorlopig, althans ik, zit op het puntje van mijn stoel. Ja, ik heb uh, weinig Interlands gezien waarbij je eigenlijk in een kwartiertijd vijf echt goede kansen krijgt. En uh, dat hebben we dus nu gezien, want een uh, kwartiertje onderweg. En het had echt uh, veel ruimer al kunnen zijn dan de 0-1 die door Robben al in de tweede minuut van deze wedstrijd op het bord werd gezet. Piroya verdedigt uit, zet eigenlijk een aanval op die bal, komt bij Oyama terecht aan de rechterkant van het veld. Willems verdedigt, via Willems gaat die bal over de zijlijn. Een snelle ingooi, Anier, op het punt van het strafstofgebied, raakt de bal kwijt in de drukte. Daar is dan de vrij verantwoordelijk voor, Dan komt de bal opnieuw voor de voeten van Willems. Die trapt wat gehaast, dan komt de bal per in de post terug. Dan moet snijden eigenlijk dat die bal de Martens in die de andere kant weer op getrapt, doorkoppen. Dat doet hij eigenlijk maar half. En dan schiet die bal uiteindelijk door in de voeten van Parijko, de keeper van Estland. Die een meter of twee buiten zijn eigen strafhofgebied. de bal aanneemt en naar de rechterkant van het veld speelt. Dan staat Jäger, de rechter vleugelverdediger. Terug naar de centrale mensen dan. Kugelhoff, Klavan, Piroja zijn dan de mensen die aan de bal moeten komen. Gaat weer terug naar Jeker. Daar is het eigenlijk druk. Daar wordt uh, Lens nu de opdracht gegeven om de tegenstander onder druk te zetten. En dan zou er aan de andere kant via Klavan, wordt dat nu gezocht, de linker een gaatje moeten liggen. Maar duikt dan weer Van Persie op. En zo uh, komt Estland even niet van de eigen helft. Belicht dat u de naam Oper mist, die, uh, die kennen we nog... omdat hij uh, toen, een uh, jaren geleden, tegen Nederland Nederlands Elftal scoorde... en ook in de Nederlandse competitie bij Roda heeft gespeeld. Ado. Maar die, uh, en Ado heeft een, uh, een vervelend auto-ongeluk een paar maanden geleden gehad... en is er daarom niet bij. Hij is een van de belangrijkste spelers uh, van Estland. En zonder hem zal het uh, niet echt makkelijk worden voor de Esten om tot score te komen, alhoewel Anjer en Lindperren... zijn de mensen op wie we het meest moeten letten, maar ook op Funke. Balbezit nu uh, voor die Anjer, kan hij de bal binnenhouden? Ja... Kan hij de bal voorgeven, dat lijkt me moeilijk, want daar uh, is Willems uh, goed bij. Lens uh, houdt de bal onder controle. Snijder kan er niet bij komen, komt bijna een bal afpakken, dat zou je toch gebeuren. En dan het balbezit nu voor uh, Esland met een schot en het gaat erin! Het is niet te geloven, het gaat erin, het is het doelpunt van Vasiljev. Nederland dat zo goed speelt, raakt de bal uh, vrij simpel kwijt. En ik moet ook zeggen dat de uh, vorm er niet helemaal lekker bij lijkt te zitten, Vasiljev. ...die drie dagen geleden vader is geworden van een tweede dochter... ...en ook het gebaar maakt van uh, de geboorte van uh, zijn dochtertje. Er werd nog aan gerefereerd gisteren op de persconferentie. Word je er beter van als je net vader bent geworden en van gaal zei Dat lijkt me wel. Vasiljev bewijst dat. Zomaar een schot van een meter of twintig. Het is 1-1. En zoals gezegd, ik wil de herhaling nog een keer zien... ...om te kijken of vorm helemaal vrij uitgaat. Nou, er komt een herhaling, alleen niet een herhaling waar we niet kunnen. Hij staat een meter of uh, vier voor zijn doel. Dat helpt alvast niet erg. Want daarmee uh, ben je als je, je hand uitsteekt misschien net een beetje aan de late kant. Even goed is zo'n bal per definitie houdbaar denk ik voor een keeper. Als je, ja, je moet daarbij komen. Dat, dat schot komt van 25 meter. Nu komt de herhaling van achter het doel. Dan kunnen we daar goed zien. Ja, dit moet je gewoon hebben. Vorm is niet de grootste keeper. Dat helpt ook niet erg. Dit mag je geen blunder noemen. Maar uh, dit is uh, ook niet heel sterke keep van Michel Vorm. Het levert de Esten de 1-1 op in deze wedstrijd. Het is letterlijk de eerste keer dat Esten op het doel schiet. En inderdaad de man die gisteren door Van Gaal werd uh, neergezet. In het kader van de Total Human Being Principle. Die was vaardig geworden en zich dus geweldig goed moet voelen. Die voelt zich nu nog een stukje beter. Het is merkwaardig. Het had uh, voor je gevoel 0-3 moeten staan. Maar het staat 1-1. En dus is het leuk. Kan niet anders zeggen. En dus wordt het uh, een echte wedstrijd. Terwijl uh, Estland mag ingooien. En uh, met name Van Pers die daar zeer verbaasd over is. Uh, ik heb het niet helemaal kunnen volgen wie de bal als laatste aanraakte. Ik neem aan de grensrechter dat hij het goed heeft gezien. kruglof gooit in halverwege de eigen helft. De bal wordt naar voren gegooid en Bruno Martens Indy die de bal naar voren hijst. Uh, waarbij uh, in ieder geval één ding duidelijk is dat hij over de zijlijn gaat. En Kruglof voor de zoveelste keer nu aan deze kant de inworp kan nemen. Want uh, de bal wordt weer gegooid. Het uh, lijkt een overtreding van de vrijheid. Uh, de scheidsrechter treedt daar niet Jan Maat gaat er fel in. De uh, balbezit wordt dan uiteindelijk voor Nederland. Maar nu gaan de ballen wat hoger en is er wat minder controle. De Vrij ook weer heel hoog gekopt, daar moet schaars erbij komen. Is er een duidelijke overtreding van Vasiljef, wordt niet voor opgetreden net Nederland het balbezit houdt. En dan moet Lens het lichaam tussen zetten, nu is het echt even rommelig, daar waar het net heel gestructureerd was. Is Nederland denk ik toch heel even aangeslagen en die keeper die nu ook laat zien dat hij met zijn linkerbeen niks kan... trapt de bal weer over de zijlijn en de inworp is voor Robben. Die wil dat uh, snel doen, maar komt tot de conclusie dat het eigenlijk niet veel zin heeft. Wacht even wat langer, gooit de bal dan ook nog terug naar Jan Maat, Jan Maat de Vrij... En zo is het gek inderdaad dat je na dat uh, uitstekende flits in de eerste kwartier toch weer het gevoel hebt dat je opnieuw moet gaan beginnen. En dat de wedstrijd eigenlijk ook opnieuw begint. Als de vrije de bal van Martens indi krijgt en aan de rechterkant Janmaat gaat aanspelen. Nee, die wordt overgeslagen. dan gaat de bal in één keer naar Verpers, tegenstander Clavan had. Zit eigenlijk mis. dan gaat de bal via de linksback back toch nog terug naar de keeper. Kroeglof, die was er op tijd bij om het gaatje dicht te lopen. De keeper trapt en zoals eigenlijk de hele avond, trapt maar wat. Even dit keer de bal in bij Strootman. Die hem terug laat vallen voor de vrij. Er wordt gewezen. Schaars krijgt de bal in de middencirkel. Open. De linkerkant is een goede bal hoor naar Sneijder. Sneijder in één keer mee naar Lens. Komt vaart in de aanval nu. Lens vanaf de linkerkant. Moet de voorzet geven. De bal terugleggen. Maar Sneijder kan ook. Sneijder gaat schieten van grote afstand. Maar doet dat te gehaast. Doet dat niet zuiver boven die. En die bal vliegt al wel een paar metertjes voorbij aan het doel van Parijs. Goed om te zien voor Vergaal hoe Nederland omgaat met die onverwachte tegentreffer. Omdat Estland tot nu toe helemaal nog niet in de buurt is geweest. En eigenlijk met het doelpunt ook niet in de buurt was. Maar uh, om te kijken of Nederland uh, hetzelfde spel kan blijven spelen... als uh, tot het moment waarop de gelijkmaker, gelijkmaker viel. Omdat Nederland gewoon heel goed speelde in die openingsfase. Die overigens uh, een uh, 20 minuten oud is nu. Met balbezit voor uh, Nederland Strootman. Uh, die de bal uh, geen richting kan geven. Kroeglof een beetje opgejaagd door Robben. Speelt de bal uh, naar de buitenkant. Waar de bal binnen blijft. Maar uiteindelijk door uh, Schaars wordt onderschept voordat uh, Vasiljev gevaarlijk kan worden. Dan gaat de bal over de achterlijn. En geeft de scheidsrechter de doeltrap die Nederland ook toekomt. En dan is de bal bezit dus voor Vorm. Ja, je zei het net al, Vorm wordt natuurlijk gestraft door het feit dat hij niet de allerlangste is. En het is best vervelend om te zeggen, maar ik denk dat hij bij Krul en Stekenburg absoluut niet zou zijn ingegaan. Nee, dat denk ik ook. Want dat scheelt net een decimeter. En dan ben je eigenlijk uit de brand in een situatie als deze. Ik vind overigens dat in algemene zin dat je als keeper van die afstand bijna niet verrast mag worden. Want de bal die gewoon over de grond gaat hè, ook nog. Goede bal. Dan schiet hem niet in de kruis. Robben Robben vanaf de rechterkant van het veld dreigt om een voorzet te geven. Legt de bal breed op strootbal. Strootbal snijden. Jan Maat is nu zo buiten krijgt de bal. Robert draait naar binnen. Geeft met zijn hand een aanwijzing dat de bal weer terug moet naar het midden. Waar Strootman ontvangt van Snijder En dan eigenlijk op zoek moet naar wat hij er verder mee kan. Kies voor de linkerzijde. Willems wordt opgejaagd. Moet terug. Draait om zijn as. de bal terug op de eigen helft. Martens Indy ook opgejaagd door Anier, Gaat tussen twee man door. Dat is link. Leidt balverlies. De hester nemen over. Maar daar heeft iemand een hakje in gestudeerd. En dat hakje levert dan ogenblikkelijk weer balverlies op zodat de oranje machine nu via Jan Maat en opnieuw Robbe opnieuw in stelling mag worden gebracht. Maar Robbe wilde eigenlijk in de bal komen zoals dat heet. En de bal van Jan Maat ging er overheen. Dat is niet meer te belopen als je op de verkeerde been staat. Een doeltrap als gevolg voor Estland. Weer die doelman Parejko. jij Pareiko, Die uh, wederom de tijd neemt voor het nemen van de doeltrap. Met name denk ik, zich moet concentreren op het goed raken van de bal met de voet. Kijken waar hij uh, hem nu plaatst. Nederland prooi terug ter hoogte van de middellijn. Uh, de diepte tussen de laatste en de voorste man is ongeveer een meter of twintig. Iedereen staat dicht bij elkaar. Jan Maat wint het kopduwel. Gaat er goed op in. Dan uh, het kopduwel van, uh, van persie en Clavan wordt gewonnen door Clavan. Het andere kopduwel wordt gewonnen door de Vrij. Even lijkt IJsland over te nemen. er is ruimte op het middenveld. En dan is het uiteindelijk uh, uh, Schaars die uh, wegloopt met de bal met uh, Snijder. Snijder naar de rechterkant van het veld. Naar Jan Maat. Jan Maat uh, naar Robben. Robben met uh, de bal die hij opent. Heel slecht opent. Uh, maar in de voeten speelt... Van uh, Vaziljev, overnamen uh, overname dan met Agnès. En dan verder uh, met de Este aan de rechterkant van het veld met Oyama. Maar daar zit uh, Willemster stekend bij. Ja, dat was niet best van Sneijder, die uh, geen idee had wat hij eigenlijk allemaal aan het doen was. En de bal zomaar bij zijn uh, tegenstander in de benen schoof. Terwijl nu uh, Jack even opstaat van de commentaarpositie en ik geen idee heb wat hij gaat doen. Maar wat blijkt, het is hier uh, nogal windig in het stadion. En de opstelling was even weggeblazen. Die is nu weer te pakken. Terwijl Robben vanaf de rechterkant probeert het niet binnen te komen zoals hij dat deed bij zijn goal. Toen hij na twee minuten 1-0 maakte. Inmiddels is het 1-1 voor de duidelijkheid in Tallinn. Dat kan hij nu als de bal terugkomt nog een keer proberen. Nou schiet dan weer eens Robben! In de handen van de keeper. Het is eigenlijk de positie na een korte combinatie die het nu al vooraf gaat met Van Persie. Waarbij hij in één keer moet schieten. En de positie waar hij stond toen hij 1-0 maakte. Nu gaat de bal die ineens uit de lucht komt vallen. In de handen van de doelman Parijko. Maar in ieder geval luisterde hij wel goed naar het advies. Schieten maar! Pareko knalt de bal ver naar voren. Willems wint het wel En dan is de bal uiteindelijk in het bezit gekomen van de verdediging met Piroja. Piroja die de bal even teruggespeeld kreeg van Jäger. Jäger en Piroja. Dus de opbouw nu van de esten tussen twee mannen. Raakt de bal vrij simpel kwijt. Overname met Snyder. Kijkt even of er niemand bij hem in de buurt is. Speelt de bal naar de rechterkant van het veld. Robben gaat ongetwijfeld weer dreigen naar de buitenkant. En gaat weer naar binnen komen. Geeft die bal. En die gaat er bijna via een puntje van de schoen van Lens in. Waar het niet dat Lens de bal niet kan raken. En ik denk als iemand geraakt ook een buitenspelpositie zou hebben gestaan. Maar het balbezit is in ieder geval voor de Esten. En uh, Nederland uh, pakt het gewoon weer op waar het was gebleven. Met uh, goed voetbal. Met uh, de combinaties die uh, nu wat meer uh, verstoord worden door de Esten. Die natuurlijk uh, zelfvertrouwen hebben gekregen door die tegentreffer van Vasiljev. Stand is 1-1. En het is uh, best een hele leuke wedstrijd om te zien tot nu toe. Ja, het is uh, zeker attractief. 25 minuten zijn we onderweg. En Parijko gaat nog eens een doeltrap nemen. Die heeft daar, maar dat gold ook toen Estel met 1-0 achter stond, nog ruim de tijd voor elke keer. En uh, nu trapt hij de bal toch wel behoorlijk in ieder geval rechtuit. Dat is dan wel heel wat. Komt op het hoofd van Martens Indy. Dan moet de vrijdag dat de bal eigenlijk wegstuit, Het wel wat doen. Want uh, heeft hij wel in de gaten dat Vassiljev daar met hem was meegelopen. Dat is allemaal hartstikke leuk dat je vader bent geworden jongen. Maar één goal vonden we wel genoeg op deze avond om dat nog maar eens... Uh, de omlijsten. Dit keer trapte Vrij de bal wel net op tijd weg. Omdat ook Vorm eigenlijk wel half kwam, maar niet helemaal. En ik had de indruk had dat ze elkaar een beetje zaten aan te kijken. Het gevolg is nu een ingooi voor Estland aan de rechterkant van het veld. In principe had Vorm daar niks te zoeken. En ik denk dat de Vrij daar ook een beetje van schrok. Terwijl het uitverdedigen van Nederland nu met uh, helemaal van achteruit uh, een verre trap van Lens... ...moet proberen Clavan in problemen te brengen. Maar Clavan... Die uh, ziet dan Strootman opeens bij zich. Die schrikt er een beetje van. Speelt de bal terug naar uh, Parijko. En Parijko uh, knalt de bal nu aan de rechterkant van het veld. Heel hoog richting uh, Willems. Die de bal ook niet echt goed controleert. Want de overname in eerste instantie is niet goed. Lens kan de bal dan ook niet verder krijgen. Piroya dan weer hoog naar uh, Willems. Het is uh, op dit moment meer de hoogte van het veld dan de diepte van het veld. Die bespeeld wordt door beide ploegen. Balbezit nu voor Willems met een hele wilde trap. En nu uh, is uh, echt de fase van uh, de controle even weg. En wordt het allemaal wat rommeliger? Is de structuur even weg? En dat is een conclusie die we trekken na bijna 27 minuten. Met uh, nu ook de coach van de, de Esten in beeld. Die hebben we nog niet genoemd. Tarmo Rudli. Die uh, zijn capuchon nog een keer uh, een beetje in de kraag uh, vat. Want het wordt hier wat frisser in uh, Tallinn. Maar uh, op het veld is het allemaal uh, leuk om te zien. En is het uh, nu een... een... Ja, wat verre bal die niet uh, lopen kan worden door Krukelof die over de zijlijn gaat. Nederland gooit in halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Jan Maat doet dat. Naar de vrij, dat is uh, een stukje terug. Die staat op het punt van het stadsvolgebied Hij geeft de bal mee aan de doelman vorm. Martens Indy die eigenlijk overgekomen was om zich daar aan te bieden, loopt nu ook maar weer terug zeg maar, naar dat linker deel. En dan gaat de bal via de vrij opnieuw naar vorm. En nu weer naar Martens Indy. Nu wordt uh, Oranje onder druk gezet. Dat betekent dat Schaars zich laat zakken om aanspeelbaar te zijn tussen de linies. De bal gaat hoog naar voren, wordt eigenlijk makkelijk door. Piroja de andere kant weer opgekopt. En dan kan Anier aannemen. En kan er een Estse aanval komen. Als uh, Oyama wordt aangepeeld aan de rechterkant. Die wil zijn tegenstander voorbij. Willems, dat lukt half. Willems herstelt. Oyama komt een beetje uit.